De helft van de werknemers denkt wel eens aan een baan buiten de sector. Als belangrijkste redenen worden genoemd de hoge werkdruk, de administratieve rompslomp en te weinig geld. Klink wil dat personeel in de zorg voortaan minder tijd kwijt is aan administratieve lasten.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 CDA, VVD en SP zijn verrast door de aanpassing van het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid. De partij wil de komende kabinetsperiode al besluiten nemen over alle bezuinigingen. In de oorspronkelijke plannen had de partij 10 miljard euro nog niet ingevuld. Partijleider Cohen zegt nu dat de maatregelen toch al de komende periode bekend moeten worden gemaakt. Het CDA spreekt van een opmerkelijke koerswijziging. De VVD noemt de aanpassing om een ommezwaai die duidelijk maakt dat de PvdA geen idee heeft over de koers... Volgens de SP schuift de PvdA hiermee op naar de VVD. Erika Terpstra heeft vanmiddag afscheid genomen als voorzitter van de sportkoepel NOC-NSF. Terpstra was sinds 2003 voorzitter en leidde vandaag haar laatste vergadering in Arnhem. Ze is benoemd tot erelid van de sportkoepel. De sportbonden stemden tijdens de algemene vergadering met groot applaus daarmee in. Oud-Olympisch hockeyer André Bolhuis volgt Terpstra op als voorzitter van NOC-NSF. Het weer droog en zonnig. Morgen vooral in het oosten. Veel sluierbewolking en stapelwolken. In het westen meer zon. Het wordt dan zo'n 16 graden. De rest van de week droog en vrij zonnig. Temperatuur oplopen tot ongeveer 20 graden. Dit was het.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 Nee, het was echt een totale verrassing. Ik wist dat ik naar voren moest komen voor mijn onderscheiding van 25 jaar vrijwilliger. daarna moesten we weer opeens terugkomen en toen uh, zagen we al dat de familie binnenkant lopen en ja, dat was een hele verrassing natuurlijk. En uh, ja, dat dat opeens de burgemeester dit kunnen uitraken was echt uh, een hele verrassing. Ik wist echt nergens van het. Wat voor werk doe je precies bij de brandweer van Zandvoort? Uh, ik doe eigenlijk twee taken. Normaal normaal werk is uh, preventie, dus ik uh, doe preventie op uh, Post Zandvoort. En daarbij, als de brandweerpieper gaat, dan uh, zit ik ook op de uitdruk. En dan ben ik of bevelvoerder, of, of chauffeur, of brandwacht. Oké, okay, kun je wat meer vertellen over preventie? Ik heb uh, een beetje op jullie site, trouwens een hele mooie site uh, van Brandweer Zandvoort. Uh, jouw werk houdt onder andere in, als ik het goed heb, proactie en preventie. Kun je daar iets meer van vertellen?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 Uh, nou, minimaal sowieso twee keer per dag. En het ligt aan de objecten waar ik heen moet gaan, hoeveel tijd dat kost. Dus ja, uh, dat is verschillend. Het is niet altijd, uh, af en toe komt er nog wel eens tussendoor dat je snel weg moet. Maar in principe ben ik eigenlijk elke dag wat voor preventie uh, indoor. Dus het kan nu ook gebeuren als je pieper afgaat en dan is het, nou doei tot uh, straks, klopt dat? Ja, dat klopt. Ik maak vaak afspraken met mensen en uh, ja, die maken de tijd van mij vrij. Maar, uh,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 Nou ja, er zitten heel veel regelgeving aan. Ja, je moet goed, als je een pension wil beginnen, goed informeren van, kan het wel op de plek waar ik het wil gaan doen? Ja, laat de gemeente toe. Wat voor vergunning heb ik nodig? Ga dat goed uitzoeken voordat je weer een stap verder gaat. Want ja, als je echt een pension wil doen, dan gaat er echt heel veel kosten in zitten, ook voor je brandveiligheid. Stel dat iemand er met de Franse slag naar gooit. En uh, wie is dan degene die zegt, nou sorry jullie krijgen gewoon geen vergunning, dit is te brandgevaarlijk. Uh, als je de brand vindt dat het uh, zeer gevaarlijk is, dan uh, adviseren wij aan de gemeente en de gemeente gaat geen vergunning geven.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 of dat de verplaats verplaatst moet worden uh, verder van de douche af. Dus we gaan zo richting het Pelt Hotel. Weten ze dat ze komen of niet? Nee, ik kondig mij genoten aan voor dit soort uh, meldingen. Uh, ik vind, want dan uh, gaan ze alles al zelf doen. Uh, normaal moeten ze het al goed gedaan hebben. Dus in dit soort uh, activiteiten meld me ik mij niet van. Als je iets ziet wat niet in orde is, hoe lang krijgen ze dan? Uh, wat het ligt uh, aan wat de oorzaak is. Is het heel erg technisch, dan duurt het wat? Is het een lampje wat stuk is, dan krijgen ze een minimaal nood. Oh, dat is nog ruim, vind ik hoor, voor een lampje. Ja, oké. Okay. Uh, ik, ik heb een druk zat, dus ik, dan krijg die mensen toch even tijd om eventjes uh, nou een weekje te verschuiven. En als het heel ernstig is, als er een nooduitgang geblokkeerd, dat moet meteen worden. Oké, okay, dat is duidelijk.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 Zandvoort. Uh, vertelt u eens wat is uw functie precies en wat houdt het in? Ik ben uh, hoofdtechnische dienst al uh, sinds uh, hele lange tijd en ik zorg voor onderhoud en uh, ook voor verbouwingen en uh, allerlei uh, zaken hierin. Wij zijn nu uh, met de controle bezig gaan. Wat er gaat eigenlijk gebeuren voor de controle? Dus Staan je nu eigenlijk op een soort balkonnetje uh, van prachtig uitzicht over Zandvoort? Nou, de gemeente uh, Zandvoort. Uh,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 gebeuren dat mensen dus via de buitenlucht, via het balkon, naar het veiligheidstraphuis kunnen. Die deur is met een akoestisch alarmpje beveiligd zodat uh, niet iedereen zomaar in de privacy van de bewoners of van gasten dus geschaad zou kunnen worden. Oké, okay, dus als er een brand is of ik geef een andere toestand aan de maar dan gaat brand en dan uh, gaat iedereen uh, netjes op Ja, dat is het uh, filosofie achter het verhaal.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 we okay, ja. zijn nu in de kamer van de hotelbouwers. Wat doen jullie hier? Hotelbouwers bestaat? Het is geen hotelbouwers. Het <lacht> West Western. Wester Western okay. uh, Nou, we zijn hier in de, in de kamer zeg maar, die zondagnacht af is gegaan door het douchen. We gaan nu even kijken van wat, uh, wat de oorzaak kon zijn. Nou, je ziet het al dan hier een melder van bij de deur. Uh, ja langs uh, douchen veel stormvorming de douchedeur gaat open uh, melden wordt geactiveerd en we hebben alarm. Uh, nou elke dag uh, zit hier bij je veder zit een vertraging in. s'avonds is s'nachts niet. er zit alleen iemand bij de receptie. nou die kan op dat moment niet kijken dus er zit ook geen vertraging in. op het moment dat de stoom, neerkomt, komt, melden wordt geactiveerd gaat de brandweerinstallatie af en dan meldt het door naar de brandweer. ...en de 's s'nachts hier naartoe, om te kijken wat er aan de hand is. We hadden het over BHV, wat is dat precies? Het is de bedrijfshulpsverlening. Dat zijn personeelsleden die een bepaalde opleiding hebben gehad. Die zijn hier s'nachts niet aanwezig. Vandaar dat hier ook s'nachts de vertraging niet in mag zitten. En wat voor brandmelding is er in zo'n groot complex als West-Westland? Ja, we hebben hier dus rookmelders hangen. We hebben op de gang ook nog de handbrandmelders hangen. Wij zeggen ook vaak op het moment dat er echt brand is...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 Dus vandaar dat wij uh, altijd komen voor een naakcontrole. Maar het kan toch in de spouwmuren doorgaan? Hè? En dan zien wij als leeg helemaal niet. Dus daar zijn de buren mee bezig geweest. Ja, dat klopt. Dus uh, vandaar dat wij dus altijd uh, eventjes een naakcontrole willen doen. Oh, perfect, dat is goed. Ja, dat vinden wij ook.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 I'm te samenwerken met prima tus brandweer en best jes en ook.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 Sweet airport.